Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het waait flink op veel plekken vanavond. In het westen en vooral aan de kust zijn windstoten gemeten van zo'n 100 km per uur. Hier en daar is er schade. Het gaat vooral om omgevallen bomen. In Rotterdam is een metro tegen een omgevallen boom gereden. Daarbij is niemand gewond geraakt. Ook in Amsterdam heeft het treinverkeer last van een omgewaaide boom. De wind gaat vanavond en vannacht weer liggen. Studenten gaan protesteren tegen de plannen voor de langstudeerboete. Als het aan de nieuwe regering ligt, krijgen studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen een boete van 3000 euro bovenop het collegegeld. Dat vindt studentenorganisatie ISO onbegrijpelijk. Want wij zien en horen dat studenten op meerdere redenen uitlopen met de studie. Ze doen bijvoorbeeld een bestuursjaar, zijn mantelzorgen, doen een medezeggenschapsjaar of hebben te maken gehad met ziekte. Al deze studenten gaan straks geraakt worden met deze boete. Ja, volgens de studenten leidt zo'n Boete alleen maar tot meer stress. Een landskampioen PSV mag in het nieuwe seizoen van de KNVB geen supporters meenemen naar de, naar de eerste uitwedstrijd. Reden is het afsteken van vuurwerk in het uitvak van Heerenveen op 25 april. Dat duel werd in de laatste minuten door de scheidsrechter even stilgelegd omdat er ook vuurwerk op het veld was gegooid. Het Nederlands elftal speelt vanavond zijn laatste oefenwedstrijd voor het EK-voetbal. De wedstrijd tegen IJsland begint over een kleine drie kwartier in de Rotterdamse Kuip. Volgens verslaggever Tom van het Hek komen we vanavond meer te weten over hoe het elftal er tijdens het EK uit gaat zien. Het lijkt er in ieder geval vanavond wel op dat zeven, acht mensen echt de basis gaan vormen. De aanval is dan met Simons en Depay en Gakpo. We moeten kijken hoe het uitpakt. Afgelopen week waren een paar mensen heel erg goed. Elftal eh, oogt eh, energiek en, en gretig. Het EK begint vrijdag om 9 uur met een wedstrijd van het thuisland Duitsland tegen Schotland. Het weer op veel plaatsen regen en dus flink wat wind. Later vanavond gaat de wind liggen. Morgen weer regenachtig en fris. Het wordt 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te merken op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Dat die band Marathon uh, behoorlijk wat power in huis heeft. Maar dat uh, geldt ook voor deze band. Miner Citizen met After All. Het, het uh, is ook meteen de inleiding van uurtje nummer 3. En nu zijn uh, we allemaal een beetje tot rust gekomen: openbaar vervoer. Uh, die problemen hebben we nu gehad. Er is een soundcheck geweest. Ook dat is groen licht. En ineens zitten daar dus nu een aantal mensen... die hier een beetje zitten te kijken van... van ja, we, hebben, we, hebben, we zitten ook een beetje weer, weer, weer ruim in de, in de, in de cameramensen vandaag. Dat is ook altijd heel fijn in dat, dat opzicht. Terwijl ik ook eventjes de livestream even de nek op moet draaien. Want anders hoor ik mezelf weer heel erg dubbel. Uh, goed, um, vanavond in de studio. Lucy Fabien en... Mats den Dunnen, zoals hij voluit heet. Um, goedenavond, laten we daar eens mee beginnen. Hallo. Hallo. Oh. <coughs> ja, want het is ook een uh, bijzondere maand, deze maand uh, juni. Want uh, er komen alleen maar Volendamse muzikanten voorbij. Jullie komen wow. ook alleen maar ja. uit, Valendam, ook ja. uit Volendam. Dus ja, vet. daar beginnen we mee. Um, dat is ook niet zonder een reden, want uh, er is uh, iets in aantocht van jou, Lucie, mm -hmm. En dat is een nieuwe single. Ja. De debuutsingel zelfs. Ja. Ja. 14 juni, ja. ja. Uh, die gaan we vanavond al uh, horen in een, uh, in een akoestisch jasje. Gaat die anders klinken uh, dan. wat je ja. hier laat horen? Ja, zeker. Ja? Hij is, uh, de single is echt keihard. <laughs> kei. uh, ja. Ja, de single is al. Uh, ja, gewoon. Ja, voller. Ja, voler, meer ja, ja met, uh, gewoon met de band, zeg maar. En, uh. Ja, we gaan wel hard spelen straks. Dus. Ja, je gaat wel we gaan hard gaan spelen. Heel hard spelen. Ja, uh, hoe, hoe groot is die band als je hem laat uh, horen op 15 juni in de Piers? Hoe, hoe, um, hoeveel ik mensen? Denk ja, dan zijn we echt met veel mensen. Zeven man volgens mij. Huh? Zoveel? Ja, ja want we hebben ja. ook backing vocals. Ook nog? Ja. ja kies erbij. Ja, dus, uh, kies erbij. Ja. ja, grote band. Dus dat staat er allemaal op 15 juni te wachten op de zaterdag... Ja. Al, al daar. Dus dan uh, kunnen we wat, uh, wat van jullie gaan verwachten. Uh, dat is eigenlijk ook meteen de opmaat naar... Uh, wat is het? EP-release, toch? Ja. Ja? ja. Maar die komt dan na de zomer, zeg maar. Oké, okay, dus het is uh, ja. eigenlijk een voorschot nemen op uh, ja. van een EP... Uh, die nog in de pijplijn zit. Ja. Dus ja. je laat dan eigenlijk alle nummers een beetje horen op die avond. Uh, ja. ja. ja. ja. Um, even over jou. Want... Ja, hoe ben jij uh, in uh, de muziek uh, terechtgekomen? Het lijkt me niet zo moeilijk met, uh, met uh, een volendamse achtergrond. Want uh, ja, de, de, ik geloof wel dat Half Volendam wel met de muziek uh, iets uh, te maken heeft. Ja. ja. Ja, zeg maar, ik dacht dus altijd dat dat heel erg tegenviel. Of dat, dat het zeg maar. Um, Volentamers zijn wel heel muzikaal, maar ja. vaak. Willen ze dan niet echt eigen muziek maken of zo? Maar oh. dat is dus aan het veranderen. Dat, is, ja. dat vind ik wel echt vet. Ja. Ook omdat hier dan veel Namse muzikanten nu langskomen. Ja. Um, maar ja, hoe ben ik begonnen? Even denken. Um, ja, mijn familie is ook al muzikaal. Mijn moeder is heel muzikaal. En mijn oom ook. En zij maakte dan vroeger... Zij zaten in een duo en zij maakte dan muziek. Ja. Um, zij traden heel veel op. Uh, deden allemaal country... Nummers, ja. zeg maar. Um, en um, ja, ik denk dat dat er wel gewoon in zat bij mij. En toen vond ik, ik vond zingen altijd leuk. En dat deed ik dat heb ik echt altijd wel gedaan. Ja. En toen ging mijn zus op een gegeven moment op gitaarles. Die is daar toen weer mee gestopt. En toen wilde ik dat ook doen. Soort van... En wat zeiden jou ouders? Want uh, ja, zus is ermee gestopt. Zeiden dus ze op een gegeven moment, ja, dat is uh, de volgende. Maar uh... ja, nee, dat, ze vonden het helemaal leuk. Ja? Ja. Ja, en toen ben ik uh, niet meer gestopt. Ik wilde zeggen, niet meer, maar ik ben wel gestopt met gitaren. <laughs> ja. Maar uh, niet bij muziek maken, nee. Nee. De um, peer songwriters Guild zegt jou natuurlijk alles. Mm het -hmm. is volgens mij een van de langste songwriters-gilden die uh, bestaat in dit land. Ik had yeah. het erover uh, met een van. Nou, bijna de stichters, denk ik. De founding fathers. Frank Bond, afgelopen zaterdag. Ja, ja. dat ja, Frank Bond. Ja. <laughs> ja. Dus ik, uh, ik, ik, ik kan je niet uh, anders herinneren... dat er, ik geloof 15, 16 jaar geloof ik bestaat het al. Zo. En, ja. ja, volgens mij wel zoiets. Mm -hmm. ja. Ja. ja, zij... Sowieso Frank en ook zijn vrouw, Bianca... Ja. Zij doen echt vet veel voor uh, ja, de muziek... en ook wel cultuur in Vandam, ja Omdat zij... Ja, zij vinden dat gewoon heel belangrijk. En... Um, ik speelde toen op school. <laughs> speelde ik um, ja, gewoon, gewoon in een kinderband, weet je wel. Ja. ja. En uh, toen werd er aan mij gevraagd van: uh, Wil jij een keer naar het Songwriter's Guild komen? En toen had ik nog helemaal geen eigen liedjes geschreven. Ja. En toen hebben ze tegen mij gezegd van: Ja, eigen muziek schrijven is gewoon heel cool. Ja. Dus doe dat. Ze, ze hebben wel een beetje gepusht ook. Ja. Um, en. Ja, daar is toen heel veel uitgekomen. Want toen daarna ben ik uh, Herman Brood Academy gaan doen. Um, en ik ben ook met die nummers aangenomen die ik daar heb geschreven. Ja. Uh, tijdens de Songwriters Guild. Ja. Dat is, uh, dat is een beetje een, een vogelvlucht van hoe, ja. uh, hoe het leven van jou op dit moment muzikaal is uh, verlopen. Ja. hoor je zeggen Herman Brood Academy. Dan moet ik ook uh, zeggen, ken jij een band als Bol? Ja. Ja, ze zijn zo vet. Ja. Ja. Uh, en we hebben twee weken terug hebben we hier... ...Veline Spiegel uh, gehad. Ook ja. een uh, student aan de Herman Brood Academie. Die ja, gaat... zij is een uh, vriendin van mij. Ja. Dat, ja. Uh, die had hetzelfde probleem als wat jij ook had. Hè? Dus die, uh, ja. die had ook... In dit uur gingen we pas beginnen. Dus dat mm -hmm. maakt niet uit. Uh, dus, ja, als de les dus luistert... Dan... Um... Is wel voor verbetering vatbaar. <laughs> ja. Zeker als je uit Tilburg moet komen. Maar ja. dan uh, aan, nou jou. Ja, want, uh, want, yes. uh, want volgens mij heb jij ook net uh, gezegd... Dat, uh, dat je iets uh, had gedaan... bij één iemand... Uh, waar je de gitaarpartijen had ingespeeld. Oh, ja, dat is ja, uh, Morel geweest. Ja, uh, ja, ja, daar heb ik heel lang voor gespeeld. Ja? Uh, ik denk drie jaar of zo. Ja. En uh, ja, nu speel ik uh, heel veel met Loes. Ja. <laughs> maar jij komt ook uit Volendam? Ja, ik kom ook uit Volendam, ja. ja. ja. Ben je er geboren uh, of niet? Uh, nee, ik ben eigenlijk in Purmerend geboren, maar ik woon wel mijn hele leven in Volendam. Uh. Ah, dus, dus, ja. dus, uh, dus niet echt een... Uh... Naam, ja, mijn vader komt uit Amsterdam, mijn moeder is een Edammer. Dus ah. uh, geen echt Paul van Dammer, nee. Maar dan komen we ook nog even terug ja. op afgelopen zaterdag, Kaaspop, ja, ja. want daar heb je ook uh, gestaan. Uh, wat vond jij ervan, van, uh, van uh, zo'n zo dag als Kaaspop ja. bij, uh, bij t, uh, met het P.S. Songwriters Guild? Ja, ik vond het wel tof dat ze dan ook, uh, want de gesproken doen ze het Songwriters Guild in de PST natuurlijk, ja. aan het einde van de maand. En ja. deze maand hebben ze overgeslagen en hebben ze dan op Kaaspop gedaan, dus ja. op het festival. En dat is dan toch weer een soort ander publiek wat je dan hebt. Het Edamse publiek is sowieso heel leuk om voor te spelen. Ja, heel anders dan, uh, ja. dan ja. wat je ook in volendam hebt. Ja. Uh, en uh, ja, het is gewoon een heel leuk festival, Kaaspop. Dus, uh, dus dat was heel leuk om te doen. Ja. <laughs> Ja, uh, onder die speeltoren. Ik, ja. uh, ik, uh, ik heb begrepen, het was het, een beetje het koudste plekje van de e ja, Had ik ja, een idee. ja, Ik vind het wel altijd op op een van de chillste plekken om te spelen. Want het is meer een plek waar je naartoe gaat en gewoon een beetje kan chillen met mensen, een beetje kan praten en wat rustigere muziek. Alles is daar akoestisch ook. Ja, klopt. Dus uh, ja, het is heel leuk, want ze hebben drie podia en eentje is dus meer akoestisch. Uh, en dan heb je een groot podia en. Uh, een middelgrote. Dus de beestenmarkt, uh, die, ja, uh, ja. die zat één een, uh, een, een straatje, steegje ja. verder in dat, ja, dat opzicht. Cool. Maar goed. Uh, we gaan uh, straks uh, naar jullie luisteren. Daar zit natuurlijk ook die nieuwe single in, in poster, maar dat zit in het tweede blokje van twee. Maar zover is het nog niet. We gaan na deze single gaan we uh, echt beginnen met, uh, met het eerste blokje. Dan uh, kunnen we ook uh, meteen uh, ja, uh, wat, uh, wat, uh, wat horen van jullie, hoe, hoe dat uh, gaat klinken. Dit is dan de akoestische versie. 15 juni mensen, dan wordt het uh, iets anders. Dan staan ze gewoon met de zeven op het podium. Nu, <coughs> tijd voor Emmy met You Good. En dat is haar laatste verschenen single. Uh, Emmy met You Good. We gaan uh, eens eventjes naar de andere kant, want daar uh, gaat het gebeuren vanavond. En dan moet ik eventjes een lijstje erbij pakken, want het, uh, het is een lijstje met een aantal nummers. En het eerste nummer waar we naar gaan luisteren, dat nummer dat heet Illusive.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 high oh, yeah. cause she's lucid like the ocean breeze doesn't ever wanna She's elusive, she's elusive, she wants to live. She's elusive, she's elusive, she's elusive, she wants to live. And the whole town talked about how she lost her mind, that she should find someone to love and leave. She's dancing on the deck in the pale moonlight, taking in the salty air until the sun starts to rise. Stu Dat was hem illusief. Uh, we gaan straks uh, vragen of die toevallig straks ook op die EP komt te staan. Zie je, kijk, er wordt in stemmen het al geknikt, dus uh, er wordt al iets prijsgegeven gegeven over de EP. En wat uh, mensen kunnen dus verwachten op 15 juni, want dat is het, uh, het verhaal van Lucie Fabienne in de piers in Volendam. Zorg dat je erbij bent. Uh, de tweede van dit eerste blokje van één. Want er komt zo direct nog een tweede blokje. En dat is Wandering Heart. Als wie denkt: van wat gebeurt er? Er moet nog iets, nog even wat uh, ingestemd worden. Want uh, dat is altijd het, het, het leuke van dit soort uh, momenten. Uh, en daarom praat ik nog eventjes vrolijk verder, want daar, uh, daar is het dan eigenlijk, eigenlijk ook een beetje voor. Uh, maar dat, uh, uh, uh, ja, dat is ook een beetje de ontspannen sfeer, hè? want uh, we zitten tenslotte een beetje in een soort huiskamer. Dan is het nu tijd inderdaad voor Wandering Hard. bottles of wine and there are vintage coats treated innocence for a wild night in that convenience store money troubles on our tender minds rubbing dirty floors we were working for the so-called grind till our hands were so Bad another fight In our local bar He's been drinking through some white lines He Used to be a friend of ours Wanna leave fast and keep it quiet But where do you go If this place where people live and die Is all that you ever know So I've got a hundred been the out it's gonna wordt er echt uit de akoestische gitaar geknepen als het ware. Maar we gaan zo dadelijk natuurlijk nog meer van ze horen. Maar we gaan natuurlijk ook even tussendoor nog wat dingen laten horen. Nou, de naam Verliener Spiegel die werd hier al genoemd. En dat was een beetje het verhaal van twee weken terug. Toen Verliener Spiegel ook hier met Job van de Doelen hier naartoe wilde komen. En ook al werd er min of meer een beetje dwars gezeten door het openbaar vervoer maar ze kondigde toen al aan van hey, er komt een nieuwe single aan en die komt morgen uit en die ga je nu horen, dat uh, nummer dat heet No Moon When my mind is silent I can return to Dus twee weken terug hier in de, de studio. Felind Spiegel toen met uh, Job van der Doelen. De nieuwe single van, uh, van Felind Spiegel hoorde je en morgen komt die echt officieel uit. Uh, dat nummer dat heet No Moon. Dan is er even meteen ook een vraag. Want ja, uh, Job, jij gebruikt een bepaalde akoestische gitaar. Ja, dat, die ziet er donker uit en. Volgens Albert, uh, een van de cameramensen, klinkt hij ook donker. Hoe komt dat? Uh... Uh, je wilt mij... Uh, ja, ja, ja, jouw was, gitaar he? natuurlijk. Ja, hoe, hoe zit dat? Want... Uh, mijn gitaar is, uh, is een Guild D20. Ja. Uh, en hij heeft volgens mij mahoniehout. Uh, hout. Helemaal. Ja. Het is ook één stuk hout. en uh, Hij klinkt ook best wel donker. Ja. Uh, maar hele toffe gitaar. Ja, maakt dat nou wat uit? Of dat... Ja, uh, het, het, het houtsoort? Hout, ja, ja, ja zeker, al die houtsoorten ja. hebben een andere klank. Uh, ik weet daar niet precies alle details over, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik pak gewoon een gitaar op mm -hmm. en dan check ik of hij lekker speelt, lekker klinkt. En dan vind ik het prima. Het maakt me niet zoveel uit wat voor hout het is. Maar, uh... Het maakt er geen hout uit eigenlijk. Nee, precies. <laughs> ja. Maar, uh, maar het, maakt wel, het maakt wel wat uit wat voor hout het is. Maar je bent wel uit ja, ja. het goede hout gesneden. Om even ja. een paar van de <laughs> tegenaan uh, te gooien. dus Nee, maar uh, even alle gekheid op ja. een stokje. Maar, uh, ga je, maar, maar waar heb jij, heb jij dan gewoon ook echt... Je voorlaat liggen in een muziekwinkel van, uh, of wat dan ook? Of uh, niet? Nou, ik, ik heb deze gitaar ooit, uh, niet specifiek deze... maar ik heb dit type gitaar ooit geleend van iemand... Mm. Uh, toen mm. ik uh, bij Tijd voor Max speelde, volgens mij, in de uitzending. <laughs> en, uh, oh, en ja, ik wilde zo'n fijne gitaar uh, en zo'n fijne klank speelde lekker. Dus uh, toen dacht ik van ja, nu moet ik er ook eentje uh, helaas kopen. Ja. <laughs> Dat is best <laughs> wel een dure gitaar. Ja, ja. Ja, want het, het, je gaat niet over een nacht ijs om zoiets nee, te doen. Nee, deden. nee, nee, maar het was zo'n fijne gitaar dat ik, ik moest wel... Uh... Ja, heb jij nou <laughs> altijd gitaar gespeeld? Is dat altijd jouw uh, instrument geweest? Ja, ja, ik ben ook begonnen op gitaar en uh, ik speel nog steeds gitaar. Uh, <laughs> dus uh, ja, ja. Uh, en ik heb ook gitaar gestudeerd aan de Herman Broodacademie waar Loes ook zat. Alleen ja. wel een hele andere lichting, zat ja. ik. Uh, dus ja, ik heb wel sinds mijn twaalfde ongeveer dertiende uh, altijd wel gitaar gespeeld. ja. ja. Ja, jij hebt net verteld dat je me af en toe ook even weggelegd hebt. En uiteindelijk heb je nu ook weer gewoon de gitaar. Ja. Het ja, laatste jaren natuurlijk sowieso, denk ik. Ja. Ja, ik... Um, um. Heb je dan een soort gaat verhouding met dat instrument uh, gehad um, of niet? Nou, ik heb altijd wel gewoon gitaar gespeeld, hoor. Maar ja. wel soms even gestopt met uh, gitaarles. Ja. Um, Um, maar ik merk gewoon, ik ben momenteel zo druk. En natuurlijk mijn hoofdding uh, is gewoon songwriting en zang ook wel. Mm. En dan merk ik dat ik er minder tijd voor heb. Maar ik wil deze zomer echt weer even... Er zijn gewoon heel veel technieken die ik niet weet nog of nog niet mm. kan. En dat wil ik wel echt gaan bezig gaan leren. Ja. Uh, de Herman Brood Academie werd ook genoemd... Uh, de, de dame die je net hebt uh, gehoord... die studeert uh, daar. En degene met wie ze kwam... die studeerde daar ook. Mm -hmm. Want die studeert iets van muziek en technologie. Dus het schijnt een hele nieuwe... Mm -hmm. uh, studierichting ja, uh, te zijn. Leuk, ja. uh, waarin... Uh, nou Ik weet niet uh, voor zover jij dat weet... maar uh, waar... Uh, blinkt eigenlijk... de Herman Brood Academie hier een beetje in uit? Want daar ben ik een beetje nieuwsgierig naar. Mm. Dat is een leuke vraag. Ik denk... Wat ik denk, mm. is denk ik. Um, hoe kan ik dit verwoorden? Um, ja, meer het creatieve. Ja, ze laten, zeg maar, deel. hun studenten gewoon heel erg hun, hun eigen ding doen, ja. denk ik. En uh, ik denk ook aan de voorkant zit er gewoon een goede selectie. Die mensen zijn gewoon super ervaren en zij. Ze hebben wel echt een oog voor wat. Wat kan een soort van hart gaan, denk mm. ik. Yeah. Uh, en die mensen nemen, nemen ze dan gewoon. Ja, best wel strategisch aan, denk ik. En op de opleiding word je gewoon heel erg losgelaten. En um, ja, en je krijgt veel businessles, dat ook. Ja. ja. Daar word je wel bewust van gemaakt, wat ook goed is, denk ik. Ja, um, want, uh, want uh, jij moet natuurlijk alles uh, bijna je eentje doen nu. Ja. ja. Valt dat tegen? Valt het zwaar? Um, ja, dat ligt aan in welke zin, zeg maar. Ja. Want het is. Het valt wel tegen dat ik een soort van alle taken heb qua ja. tijdsindeling. Dat, dat is gewoon echt uh, ja, zwaar. Ja. Want je wilt gewoon muziek maken natuurlijk. Ja, het dat... liefst wat je, wat je eigenlijk wil, wil doen natuurlijk. Ja. Um, ik heb wel van de zomer... Um, is er wel iemand die me daarbij wil helpen. Dus dat is super fijn. Ja. Uh, en dat is ook iemand met veel ervaring in het vak, zeg maar. Ja. Uh, en ja, het is gewoon geen makkelijke business. Dus als je een soort van niemand hebt om dingen aan te vragen of zo, dat is gewoon uh, vet moeilijk wel. Ja. Um, ja. Be, uh, het, is, het, is, het is gewoon je weg moeten vinden eigenlijk mm -hmm. en een balans zien te vinden tussen het één, doen. Hè, dus ook uh, je aandacht ja, min of meer eigenlijk ophijzen, want je, je wil graag, graag ook onderdeel zijn van het muzieklandschap waar je, ja. waar je want ook jouw muziek wil je laten horen. Ja. Dus moet je je vinger ook uh, heel erg nadrukkelijk opsteken. Ja. En dat is, denk ik, wat ik jou zo tussen, je, tussen mm -hmm. je, uh, de regels door beluister. Ja. iets wat uh, de Herman Brood Academie dan meegeeft. Ja, ja klopt. Ja. Um, hoe zit het met jou? Want jij bent al eerder afgezwaaid. Ja, ja ik ben uh, in 2019 afgestudeerd al. Ja. En dat was precies het jaar uh, voordat Loes uh, aangenomen werd. Ja. Precies toen ik klaar was, begon jij. Ja, wij kennen elkaar zeg maar niet vandaar. Nee. Wij ja. kennen elkaar <laughs> gewoon van onze geboorte. Ja, via, via wat we eerder noemen Frank en uh, ja. Bianca. Uh, ah. Eigenlijk via, via hun uh, kennen wij elkaar ook. Ja. Wij ook. Ja. En ik heb ook wel eens bij het Songwriters Guild gespeeld. Uh, onder andere met Michelle Tuyp, de zangeres van op Ipsum. Ja. Yes. Uh, heel, heel lang meegespeeld voordat ik uh, op Herman Brood zat ook. Uh, dat waren mijn eerste, eerste bandjes, eerste optredens en zo. Mm -hmm. uh, maar wij kennen elkaar dus eigenlijk ook uh, eigenlijk gewoon via Frank, uh, Bianca en uh, een beetje het Songwriters Guild. Uh. Ja. Uh, het Songwriters Guild, we hebben het even over Frank ja. Bond van Alaska en Bianca Vos. Dat is een van de, ook een van de drijvende krachten achter de Pierce Songwriters. We vergeten er eigenlijk nog eentje. Dat is Roy de Smet, een collega van mij die op ja. de maandagavond uh, zit. Want uh, die doet ook uh, niet zoveel uh, mm -hmm. in dat... En pakt zelf ook de gitaar. Ja, klopt. Ja, ja. Wat, uh, wat heb jij, uh, ja, Hebben jullie iets van hem ooit wat opgestoken of niet? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ken hem toen nog niet zo goed. Ja. Uh, dus ik ken hem pas meer recent. Uh, dus destijds nog niet. <laughs> maar uh, ik heb hem recent wel, uh, wel vaker zien spelen. Ja, ja. Ik, ik ken hem wel heel, al heel lang. Hij <laughs> ja. is de persoon die, die toen op mijn school uh, naar mij toe kwam en zei van... Yo, wil je bij het Songwriters Guild? <laughs> ja. Ja, dat is Roy. Die, ja. die is wel een soort van... Um... Zoekt ook uh, naar ja. mensen die... Uh, ja, die ja. ja, want, want die, ik heb altijd wel begrepen van het Peer Songwriters Guild... dat het een avond is waarbij uh, je gewoon eigenlijk dingen kunt uitproberen... in een mm -hmm. soort van veilige omgeving. Ja. En dat ook andere songwriters dan iets kunnen zeggen erover. Ja. ja, dat was een soort van altijd het hele is. Mm. Het hele concept dat... Um, dat er ook ruimte is voor feedback, zeg maar. Ja, ja, het is een hele toffe plek ook om dingen uit te proberen en uh, ja, daar achteraf dan met elkaar over te hebben. Is dat ook een beetje de kracht waarom het ook zo lang bestaat? En heeft dat ook te maken dat het juist in een plek als Volendam is waar toch al heel veel muziek uh, in zit? Ja, ja, het is ook gewoon heel laagdrempelig. Dus ik denk dat het heel makkelijk is voor uh, jonge muzikanten ook om daar te gaan spelen. Want uh, de druk is niet heel hoog. Hm. En ze uh, ja, spelen ook ervaren muzikanten. Dus uh, ja, je ziet van alles op zo'n avond. Dat is ja. wel leuk. Nou, het is uh, genoemd. hè? Lorem Ipsum. Ja, dat zijn ook uh, mensen yeah, die... Uh, yeah. Ja, ja, shout-out. Lorem Ipsum. Ja, Lorem, uh, bezig. Lorem ja. Ipsum uh, komt uh, 27 juni, mensen. Dus dat uh, over drie weken. Die, uh, die komen hier dan ook. En dat is uh, onder de, de vlag van 3 voor 12 holland vloedgolf Voor de derde keer. Het, bovendien, Michel weet uh, waar de thee en de koffie staat... dus uh, die kunnen we gewoon uh, laten gaan in dat opzicht. Eén uh, van de nummers die op het album van uh, de laatste... Uh, wat ze hebben uitgebracht, Fat Caps and Rain Max... is dit hele mooie, wonderschone nummer... dat de nummer dat heet Poison Ivy.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 Poison ivy burning my hands, battles in my mind, battles in my bed. Cause these roses die, mind, body and spirit are coming. Good must come to an end Dreamers linger In the dried out grass How long is this feeling Going to last The weeping tree Is losing its leaves And the people are Nowhere to be seen Poison ivy Burning my hands Petals in my mind Petals in your bed Cause these roses die. Mind, body and spirit are coming alive ...wordt altijd weer vol in beeld genomen... ...als het uh, nummer af, uh, afgelopen is... ...Poison Ivy van uh, Lorem Ipsum... ...en bovendien, kan ik ook zeggen... ...2023 hebben ze hem hier al gespeeld... ...in uh, de akoestische versie... ...dat was precies een jaar na datum ...dat ze voor de eerste keer hier in de, in de studio waren... ...toen waren ze dus voor de tweede keer... ...en komende maand... ...dus aan het eind van de maand... ...komen ze dus voor de derde keer... ...maar dat is al de aanleiding toe... ...want ze hebben één, een album uitgebracht... ...en twee... Ze doen mee aan de popronde. Het is zover. We gaan uh, het laatste blokje doen. En het eerste nummer wat uh, Lucie Fabienne samen met uh, Mats Dindunne laat horen... dat is het nummer Scare to Lose. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6... I was one of those people Who could follow their hearts See where it goes Who could be free like an eagle Oh baby I wish I could roam Instead I look at the song. Scared to lose. Het is in ieder geval een nummer wat uh, heel erg uh, sterk onder je huid uh, kan kruipen. Want uh, zo klinkt hij ook in, in dat opzicht. En mensen, uh, 15 juni zal die misschien iets anders gaan klinken dan uh, dat we hem hier hebben laten uh, horen. Want uh, dit was een beetje de akoestische huiskamerversie. En in de piers zal die uh, in volle glorie gaan uh, klinken op de zaterdagavond daar. Aan... Uh, Volgens mij de WJ Tuinstraat. Dat is een beetje de achteringang. Want uh, een beetje de voorkant. Dat is uh, gewoon een beetje aan het plein. Nu is het uh, zover voor de single. Die volgende week uit gaat komen. Maar hier de, de akoestische versie. En dat nummer dat heet Imposter. Guitar, but so does everyone and I got into music college But I think I got the wrong one Cause my deadline's come too soon And I promise I'll start this noon But first, let me tell you what I'm thinking of Is that my song is not as good as yours And I only know power chords And I don't really listen to the indie records So I don't even know what this song's about I just pretend to the same as all the ones I've heard on the radio today. But shut up, mother, you love anything I do. Oh, and join me in this game that I always play, where I will tell your praise to the ground, strapping, 'cause we're going down. Talk about me like I'm not around, 'cause she doesn't even know what this song's about. It's cuz I just pretend to. But that must be mistaken. I got the call back, but that must be a voice that whispers in my head. Whatever I do, it's always dead. There's a voice that whispers in my head. Gotta hand it to you, you're a good actress. There's a voice that whispers in my head. Whatever I do, it's always dead. There's a voice that whispers in my head. Gotta hand it to you, you're a good actress. I just pretend to know. Steak. En dat was het. Uh, dit uh, was het laatste blokje. We gaan uh, eventjes uh, verder. Want uh, dit was vorige week uitgebracht. Maar helaas konden we hem toen nog niet laten horen. Maar nu wel. En dat is het uh, nummer van... Het, eigenlijk de eerste echte tastbare single van Marie. En de Antoineetse het nummer dat heet Read the Room. Van wie ik het stokje als hoofdredacteur bij 3 12 Noord-Holland heb overgenomen. Dat is van deze dame die je dus nu hoort. Want dat is de frontvrouw van de band, Marie van der Zalm. Maar die heeft uh, ja, druk gekregen met uh, deze band. En uh, er komt nog uh, veel meer aan, denk ik. Uh, ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan lopen maken. En dan gaat die band natuurlijk voor. Uh, Marie en de Antoinettes. de nummer dat heette uh, Read the Room. Het is... Vijf minuten voor tien, dat betekent dat we zo'n beetje aan het eind van dit, deze alternatieve VM uh, zijn gekomen. En Lucie Fabienne en Matse Den Dunne hebben eigenlijk min of meer het spits afgebeten voor alles wat de komende donderdagen in de maand juni gaat plaatsvinden. Want het uh, andere geluid van dan komt prominent voorbij. Dus vinden jullie dat leuk dat jullie even het uh, spits hebben afgebeten? Ja, ja. Ja, het, het viel in één keer uh, zo samen. Op een gegeven moment uh, kwam uh, Johan Molenaar, die uh, kwam iets later, en die zei van vast countenance. Oh, dus ja. Ja, ja, wij willen ook. Nou, zegt 13 juni. Uh, toen uh, zei ik uh, tegen Niels Buis, 20 juni. En vervolgens uh, kwam ik bij Michel Tuyp uh, terecht. Ja, als je uh, nu een kans wil hebben om een hele Hollandse maand te hebben bij ons, dan uh, zou ik de 27e doen. Nou, dat, dat was eerst zo geschieden, dus het is het nu uh, definitief. Ja. Um, goed, uh, even nog over jou. Want uh, 15 juni uh, ga jij uh, spelen. Hoe bereid je je erop voor? Um, ja, we hebben veel repetities met de band. Hm. Veel oefenen. Veel oefenen, <laughs> ja. En um, ja, dat eigenlijk. En dan zeg maar uh, de nummers oefenen, maar ook de set. Ja. En um, ik ben uh, een beetje bezig met hoe het er gaat uitzien en zo. Ja. Dus het, en, een het, vertonen, het, uh, het uiterlijk vertoont zo'n beetje. Ja, ja? ja, en de promo natuurlijk. Ja. Ja, en het wordt heel groot, want we spelen echt met zeven man. Uh, het is grotere band dan normaal. Normaal spelen we met vijf man. Ja. Uh, dus het wordt ook wel echt een hele toffe show. Ja. Ja. Kortom, uh, jullie mobiliseren natuurlijk wel allerlei vrienden, kennis en uh, noem maar op. Ja. Mm -hmm. ja? ja. Heb je al een beetje het idee dat het, uh, dat het wel begint te leven? Ja, ik heb uh, veel mensen ook even. Persoonlijk geappt en zo. Hmm. En uh, ja, er zijn wel echt een aantal mensen die uh, um, het leuk vonden. Ja, grote zaal van de piers Ja. ah ja. dus het is... Uh, dus, ja, dat kunnen geloof ik uh, zo'n 400, 500 mensen kunnen er wel in. Ja, hè, en dat podium is ook echt heel mooi. Ja. Dus, ja. Goed ja. geluid ook. Ja. Dus uh, zin in. Ja. Nog even, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Um, ik uh, ben gewoon Lucy Fabienne op alle socials. Hmm. En uh, ja, binnenkort dus op Spotify ook. Ja, um, ja, dat, is eigenlijk, ja. dat is het. Ik vond het leuk dat jullie geweest zijn. Ja, ik vond het echt superleuk. Ja. Ja. En uh, wellicht tot een volgende keer. Ja, lijkt me ah. leuk. Ja, mm -hmm. um, ja dan uh, gaan we ook afsluiten met een wat vreemde Volendammer. Want die heeft uh, wel eens uh, wat uh, gedaantewisselingen gedaan... En dan denk ik dat de meeste mensen wel weten over wie ik het heb. Ja, Francis, Alban Blake. het is altijd uh, een beetje zoiets van de man verschijnt en verdwijnt. Uh, een beetje dat uh, verhaal en uh, het nummer waar we mee afsluiten. Deze alternative FM van 6 juni 2024. Dat is Me and My Name. Ik zeg tot volgende week. Dag.